wordt dan de vierde keer dat hij weer terugkomt na zijn pensioen. Mayweather's laatste gevecht was negen jaar geleden. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag op veel plaatsen een tijdje droog, alleen lokaal kan de zon even doorkomen. Staat aardig wat wind en met 8 tot 12 graden is het een stuk minder koud. Dankjewel Ronald. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Files op dit moment vooral op de snelwegen richting de Duitse grens. Allemaal met de koffer op het dak, denk ik, richting de wintersport. Hey, je komt in de file voor de grens op de A7 bij Ouderschans... ook op de A12 bij Ouddijk en ook op de A37 bij Zwarte meer. Maar ja, wat, is een beetje vertraging. Hey. Je gaat lekker skiën en snowboarden. En een lange andere file nog op de A20, de hoek van Holland-Gouda... tussen Prins Alexander en Moordrecht. Door een ongeluk heb je daar ruim een half uur vertraging op dit moment. Goeie reis!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 Nou, ik vind hier veel lekkerder. Grand Italia. Thuis in Italië. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets. Montel bestaat 40 jaar.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 Kom langs op 26 februari, Super Thursday, bij Amsterdam de Style Outlets. Elise hey Lot, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom boek je nu ook? Omdat je bij prijsvrij vakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de Super Vroegboek sale. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker, hè?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 echt een geweldige band, maar deze boodschap toch altijd een beetje lastig. Hang the DJ. Ik voel me toch een klein beetje bedreigd hier. Het weekend van Radio Veronica is 80's only. Nee, dat nee, is niet waar. Panic van de Smiths. Het is de band van zanger Morrissey, de man die zo hardcore vegetariër is... dat hij niet eens wil optreden op plekken waar vlees verkocht wordt, hè? Oké, dat was echt waar. Dan moeten de Hamburgertentjes echt dicht. Als u op je festival komt spelen, heftig hè? George Harrison draaide ik ook nog. I got my mind set on you. Goedemorgen. Ja, wij kennen elkaar nog niet, hè, geloof ik. Ik ben Jaap. En ik uh, zit even op de plek van Maurice dit weekend. En dat vind ik leuk, daar ben ik heel blij mee. Voelt als een warm bad. Het is uh, zaterdag. En of je nou uh, aan je weekboodschappen uh, gaat... of uh, richting het sportveld misschien wel... of misschien je lekker thuis aan het klussen... neem Radio Veronica met je mee vandaag. Op je autoradio, via de smart speaker... op je oortjes, via de Radio Veronica. Want de hele dag hier alleen maar de allerbeste 80's. Tot zes uur vanavond straks nog met Dennis O.B. En nu dus met mij. Het uh, decennium zitten we in, waarin een band uit... Noorwegen de titelsong van een bontfilm maakte. Weet je nog? Die hoor je zo. Eerst Whitney Houston. Jaap Il Fan. Nou ja, eigenlijk eerlijk is eerlijk. Mijn zus was fan. En dus was ik het ook. Want mijn zus die was altijd de eerste met uh, nieuwe muziek thuis. Het waren haar LP's die ik uh, nog steeds draai. Waar ik mijn uh, smaak voor muziek vandaan heb. En ze draaide ook muziek van AH. The Living Daylights was dat. 87 was het jaar. Uh, de thema-song uh, van uh, de Bondfilm toen de tijd. Waar ik ook naartoe ging als klein mannetje in de bioscoop. Ja, zo leuk. AH. Ik zag ze nog ooit live op de farewell-tour. Toen gingen ze twee jaar daarna. Toen dacht ik: oké, okay, dat heb ik mooi gezien. Dat heb ik AH nog een keer gezien. Twee jaar later gingen ze weer op tour. Vond toch stom. Vond toch vervelend altijd. Overigens best verdrietig die zanger van Ah, Morten Harket. Die is ziek, heeft de ziekte van Parkinson. En dat heeft ook gevolgen voor zijn stem. Die heeft hij niet meer onder controle. En wat had hij die in de ethisch wel onder controle. Hij kon daar zo hoog mee. Fantastisch. Hey, we draaien de beste ethisch op zaterdag en zondag bij Veronica tussen 10 en 6. Maar ja, dat is natuurlijk subjectief. En wat zijn nou de beste eties? Ik doe een leuke voorzet hier. Ik kies wat liedjes voor je uit en die draai ik. Maar wat is nou voor jou op dit moment het beste? We doen gewoon even een kleine mini ethisch bonanza zometeen. Wat uit de ethisch zou je zometeen willen horen? Laat het me weten. Stuur me even een berichtje via de app van Radio Veronica. Zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste muziek uit de Edith's. Eet Bij Radio Veronica. Een album dat je nog steeds gewoon van kant A eerste liedje... tot kant B laatste liedje kunt draaien. Tenminste, ga ik voor het gemak vanuit dat je hem van vinyl draait. Die uh, Tango in the Night van Fleetwood Mac. Wat een album is dat? En daar stond deze ook op. Die Seven Wonders. Goedemorgen, het is bijna half twaalf. Ik ben Jaapje, luister naar Radio Veronica. En ik heb zometeen voor je Billy Joel. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?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 Plus, nu bij Vibra. Dat is die vlekkenverwijderaar voor maar 2,99. Ontdek de oplossing bij kleine ongelukjes. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Campina Lang Lekker. Een literpak, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Veronica weer bericht. Op dit moment nog een beetje regen in het uiterste zuiden in Zeeland en in uh, Noord-Limburg. Maar vanmiddag op veel plaatsen een tijd droog. Overwegend bewolkt. Als je geluk hebt, lokaal een beetje zon. Het wordt vandaag 8 tot 12 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ek. iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu, Jaap Brienen Met de beste muziek aller tijden. Dit is weer. We zijn even lekker. Helemaal happy met jullie. Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. naam ooit toch een flock of seagulls en eerlijk is eerlijk dat klinkt in het Engels mooier dan in het Nederlands in het Nederlands zou het zijn een zwerm meeuwen. zeg waar hè? Weekend van Radio Veronica. 80's only. Draai ik trouwens voor Paul. Die vroeg me erom via de app van Radio Veronica. Ik krijg heel veel appjes hier. Heel veel leuke ideeën om uh, voor liedjes om te draaien. Plaat om te draaien. Uit de 80's. Want het is het 80's weekend bij Radio Veronica. Iedere zaterdag en zondag tussen 10 en 6. Straks vanmiddag na 2 uur, als je er dan nog bent. Dan uh, is Dennis hier en die draait ze voor je. En tot die tijd doe ik het. Ik ben Jaap en ik krijg dus binnen van jullie. Eigenlijk veel te veel. Ik moet ergens een keus maken. Ik ga voor, want ja, deze heb ik echt al heel lang niet meer gehoord. Uh, René, dankjewel voor deze. Hey Jaap. René hier. Zou je in dat lekkere ethisch weekend van jullie Do You Believe in Love van Huey Lewis en de Nieuws even voor me willen draaien? Dan ga ik weer even Back to the Future. Want dan keek ik natuurlijk Grandmother De meest onhandige move die je kunt maken. Vraag het maar aan de mensen die uh, marketingwerk doen... of reclamewerk voor de grote merken. Als je succes hebt... moet je nooit de naam van je product veranderen. Want dan weten mensen hier niet meer te vinden. Terrence Van Darby stopte een keer met zingen... en veranderde later zijn naam in Sananda Maitreya. Je hebt het waarschijnlijk vaker gehoord. Maar ja probeer hem nu naar mijn mars te draaien op de streamings, als je dat wilt. Nou, je hoort hem gelukkig, lekker onder zijn oude naam... bij Radio Veronica in het 80's Weekend, Dance Little Sister. En ik zit te denken, misschien is dat wel een mooie... om eens aan te dragen, te zijn een tijd, voor de Stop 520. Had je dat gehoord? 520 miljoen kinderen wereldwijd. Ja, dat is even een serieus onderwerp. Groeien op in oorlog. Wordchild is daar natuurlijk heel erg mee bezig. En wij zijn heel erg met WordChild bezig. We gaan een lijst maken van 520 liedjes die we opdragen aan die kinderen. Dat gaan we volgende maand doen. Dus daar kun je alvast eens over nadenken. Dit is Radio Veronica met Joy Sims. Someone like the way I do en uh, nou ja ik kan bevestigen dat, dat ook gebeurt, want uh, Wanda hier bijvoorbeeld luister. Won't you, baby. Like the way I do. Ah, ja. en ze was vast en zeker niet de enige die uh, meezoomt met Melissa Etheridge. Alleen maar de beste eties iedere zaterdag en zondag tussen 10 en 6 bij Radio Veronica met Eric Clapton zometeen. Veronica.